is wou te jong met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn 518 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren het er 601. Er is vandaag één sterfgeval gemeld en gisteren geen. Verder zijn er vier nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Drie meer dan gisteren. Dinsdag werd duidelijk dat het aantal positieve tests verhoudingsgewijs toeneemt. Van alle tests bleek toen 2,3% positief. Het laagste begin juli was 0,6%. Bij de oefenwedstrijd tussen de Rotterdamse clubs Feyenoord en Sparta... aanstaande zondag in de Kuip... mogen minder bezoekers op de tribune zitten. Het zegt burgemeester Aboutalep tegen de NOS. Eerder was afgesproken dat er 7000 mensen aanwezig mochten zijn. Dat worden er nu 3000. Ze moeten in het stadion een mondkapje dragen. Aanleiding is de open training van Feyenoord woensdag. Daarbij werd luidkeels gezongen door de supporters. Wielrenner Fabio Jacobsen is uit zijn kunstmatige coma gehaald. En maakt het naar omstandigheden goed. Dat heeft de koersleiding van de Ronde van Polen bevestigd. De 23-jarige renner raakte woensdag zwaar gewond door een val bij de Ronde van Polen. Hij verbrijzelde zijn gehemelte en luchtpijp. Jacobsen viel bij een massasprint nadat landgenoot Dylan Groenewegen hem tegen de hekken had geduwd. Kiki Bertens heeft besloten om over drie weken niet mee te doen aan de US Open. Een reis naar New York zou betekenen dat ze eind september niet optimaal op Roland Garros in Parijs kan verschijnen. Ook het toernooi in Cincinnati slaat ze over. Premier Rutte zei gisteren dat reizigers na een bezoek aan de VS twee weken in quarantaine moeten. Dat zou haar voorbereiding op Roland Garros in de weg zitten. Kiki Bertens noemt de situatie rond COVID-19 zorgwekkend en vindt dat de controle over het virus de prioriteit heeft. Het weer, het is opnieuw tropisch warm vandaag met 30 tot 35 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht ligt de temperatuur rond de 18 graden. Vanaf morgen geldt code oranje vanwege de hitte in Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland. De temperatuur kan morgen oplopen tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is alleen de Geest van de AWB. Het is druk bij het veer in Den Helder. Dat merk je op de N250 vanaf de Kooi. De vertraging is nu ongeveer drie kwartier. Verder een file door de werkzaamheden op de A10 Noord. Daardoor is het extra druk op de A10 Zuid. Tussen Watergraafsmeer en te Nieuwmeer heb je 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll be right МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Is Zonzee, Zandvoort en... Baby, kom. Tijgers en verhangen niet met liars Liar, liar, liar Zijn die is de mijne Mijne, mijne, mijne